De schat op de Buizenheide. Zo lieflijk, vredig en idyllisch bekoorlijk dat elk mens die daar komt door haar stilte blije harmonie getroffen wordt. Zo schreef Henriette Roland Holst over de Buizenheide waar ze zich nu bevindt. En ook Vincent van Gogh heeft hier in zijn jonge jaren door de bossen en over de heide gezworven. Ook hij werd geraakt en geïnspireerd door wat hij zag. Roland Holst waande zich hier op een plek die zij omschreef als gelegen op de grens tussen tijd en eeuwigheid. En wat een toeval dat hier op de grens van fantasie en werkelijkheid een schat verborgen ligt. Hier, in de zompige zwarte moeren. Want... Diep in de modder van een der moeren bij achtmaal ligt een grote ijzeren kist. De kist zou een onmetelijke schat bevatten die alle voorstellingsvermogen te boven gaat. Goud, juwelen of geheimen, men weet het niet, maar degene die de schat zal vinden, staat een leven vol rijkdom te wachten. Daar, onder die prachtige lila heide, onder dat goudgele pijperstrootje en het Witte, donzige gras, Diep verborgen in de zwarte modder, daar ligt die schat. En denk niet dat men de schat ooit vergeten is. Nee, er is met regelmaat naar gezocht, maar alle pogingen waren vruchteloos. Men zegt zelfs dat Napoleon zijn soldaten naar het moeras stuurde om de schat te bemachtigen. Stelt u zich eens voor, dit had de loop van de geschiedenis drastisch kunnen veranderen. Maar nee, niemand kon de schat vinden. Op een dag, toen een paar jonge mannen vastbesloten waren om de schat te bemachtigen, verscheen er in de schemering een oud vrouwtje bij de moer. Met een krakende stem begon zij te spreken over de schat. De schat kon alleen door vier witte schimmels uit de modder getrokken worden. Dus de jongens trommelden vier maagdelijke witte schimmels op en ze spanden hen in. Hun inspanningen werden beloond, want daar verscheen de kist, boven de drek, en van opwinding vloekte een van de jonge mannen, en het fortuin zonk terstond terug de diepte in. De paarden konden niet op tegen de duistere krachten, en zij werden met de kist het moeras ingetrokken. Een verslagen stilte viel over de moer, totdat plotseling het zwarte moeraswater begon te koken, en een der paarden woest boven kwam. Het trapte, het, het sloeg en het brieste als een duivels wezen. Het klauwde zich een weg uit de poel en verdween in de nacht. Sindsdien waagt er een zwart paard over de heide. Zwijgen is het eerste gebod van de schatzoeker. Eén enkel woord is voldoende om de vijandige krachten te wekken en de schat die men reeds in zijn bezit waant dieper dan ooit in de aarde te doen verzinken. Met altijd weer nieuwe pakkende beelden weet de zagen van zulke vruchteloze pogingen te vertellen.